multimodal Katrien Straatman met het NOS Journaal. Zeiland Kost zijn zeker twee mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Er vielen meer dan 120 gewonden. De beving was even na middernacht Nederlandse tijd en had een kracht van 6,7. Het epicentrum was in de buurt van de Turkse badplaats Bodrum. Daar vielen dan ook zeker 70 gewonden. Door de beving vielen brokstukken van gebouwen naar beneden... ...en braken volgens ooggetuigen balkons af. Op kos en in badplaatsen langs de Turkse kust verblijven veel Nederlandse toeristen. Of waaronder de slachtoffers ook Nederlanders zijn... is niet bekend. De Nederlander Harm Vitier, die in China vastzit voor de dood van zijn Chinese buurman, is in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel. De rechtbank had hem eerder 12 jaar gegeven. Vitier zou zijn buurman van het dak hebben geduwd. Hij zegt zelf dat de buurman dronken was en zijn evenwicht verloor. De straf in hoger beroep valt lager uit omdat Vitier nu is veroordeeld voor nalatigheid en niet voor dood door schuld. Hij zat al een tijdje vast en komt nu in november 2019 vrij. De lopers van de Nijmeegse Vierdaagse beginnen vanochtend aan hun laatste wandeldag. Op de dag van Kuik lopen ze ten zuiden van Nijmegen een afstand van 30, 40 of 50 kilometer. Daarna worden ze onthaald op de Via Gladiola. Vanwege de intocht verwacht de AWB grote drukte op de wegen rond Nijmegen. De zanger van de rockband Linking Park heeft zelfmoord gepleegd. Chester Bennington werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Los Angeles. Veel wereldsterren reageerden geschokt op zijn dood. Linking Park werd vooral bekend door de nummers In The End en Namp Encore met de rapper Jay-Z. Chester Bennington was 41 jaar. Amsterdam krijgt definitief een fietsbrug over het ei. Na het college heeft nu ook de gemeenteraad het plan goedgekeurd. Daarmee komt een einde aan een jarenlange politieke discussie. De gemeente Amsterdam wil met de fiets- en loopbrug de drukte op de ponten over het ei verminderen.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 Because my love is new.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 Uh, maar wij hier is het antwoord gaan. Dus verder met mooie jazzmuziek. En het is al een beetje letten wat we net hoorden. En dan kom ik bij Joyce Moreno. Een nummertje. Eens even kijken wat ik heb uitgekomen. Oh, Moon River. Uh, ja, rustig. Zijn we het eerste uur natuurlijk.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 Those you love You've always been A lonely, lonesome dancer Chosen by some force of fate. you turn To the world You rich, lonesome dancer Your heart is more than you And all Your eyes will eat And hurt some lonely people That's your only You know your soul is pure, just human feeling, and you can express it. So it's half with Helen. You know the lonely child, lonely dancer. You've always been here, yet to come. Jazz, dat draaien eigenlijk niet zo gek vaak. Terwijl er heel veel Pulse jazz bestaat natuurlijk. En deze daar met Laura Safran. Het is een echt een fantastische zangeres. Klinkt geweldig goed. En gisteren moest ik op familiebezoek in Duitsland. En uh, ja, dan dacht ik, ik moet toch een cd'tje meenemen om in de auto wat muziek te luisteren. Richting Duitsland. Niet zo ver in Duitsland hoor, gelukkig. Dus we zijn op één dag heen en weer geweest. Toen dan zat, dan zat ik de dubben tussen Alexandra, een cultzangeres uit het verleden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 zu den Fronten ruft das Militär doch dieses Mal da gebe ich mein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 En dat is een grappig nummer. Nina Hagen... Du musst dein ganz Denken unendlich erweitern. Dann hast du die Prinzessin, die die Lacht erhalten. Alle Farben, einer Aura leuchten voller Pracht. Weil für jede kleinste Sorge einfach weggelacht. Das ist das reinste Kinderspiel, das hätte sie nicht gedacht. Oder wir oder oder oder oder oder oder hat ihm vielleicht ein Mutti von mir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 to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. Really... Dat is een. I want to be happy. En dat was even Nina Hagen, omdat ik er wel een leuk 3 in eentje vond. Ik heb de drie uitvoeringen uitgekozen. En uh, dat is van. Uh, even kijken welke ik uitgekozen heb: Joe Jones, een, een drummer.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 Mm-hmm. 46 kon je wel horen, er er echt de, de, de, je kon de groeven hoor, voorbij horen komen, zou ik bijna zeggen. Lester Young, sax, Nat King Cole piano, Buddy Rich, uh, drums natuurlijk, prachtige uitvoering. Een hele mooie uitvoering en dat is werkelijk een prachtige uitvoering is van Don Byron uit uh, 2004 met uh, Jason Moran en Jack de Jeanette van de LCD uh, Ivy Divey.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 Life's really worth living when you are worth giving Why can't I give some to you? When the skies are gray and you say you are blue I'll send the sunshine and brew I wanna be happy, but I wanna be happy Till I make you happy too I I wanna be happy, but I wanna be happy Till I make you happy too I'm shining through. I wanna be happy, but I...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 ...en uh, Banjo, een, een zeer fraaie combinatie. Bela Fleck en Chick Corea. Ja, het eerste uur van CFM Jazz zit er alweer op.